SP-leider Roemer vindt de financiële crisis geen natuurverschijnsel. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer reageerde hij op een uitspraak van minister De Jager dat er een storm over Nederland raast. Deze crisis is geen natuurramp. Hij komt ook niet van boven, maar is volledig te wijten aan politiek falen, aan menselijk handelen en aan politieke keuzes die eraan ten grondslag liggen. Volgens Roemer maakt het kabinet de verkeerde keuzes... en wil bijvoorbeeld de bezuinigingen op de Wajong en de sociale werkplaatsen terugdraaien. PvdA-leider Cohen sluit niet uit dat hij een motie van afkeuring indient... tegen het kabinet. In de Kamer beschuldigde hij het kabinet ervan te liegen... over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Vorige week dienden PvdA, SP en GroenLinks al een motie van afkeuring in... tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten over het PGB. Die werd verworpen.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 ANB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. De opvallende files die staan op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal West en Maarn, 6 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A27 Breda richting Utrecht is weer open bij knopend Hooipolder. De weg was geruime tijd dicht door een geschaarde vrachtwagen. De file daar is opgelost, maar nog niet op de A59 die daarop aansluit... Van Zonzeel naar Den Bosch staat tussen Terheide en Knopend Hooipolder nog 7 kilometer file. En de N44, Wassenaar Den Haag. Bij Wassenaar Kerkenhout is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. In beide richtingen, zowel vanuit Den Haag als vanuit Wassenaar, staat 2 kilometer. Ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Voor wat? Om dat ene huis te verkopen. En het is gelukt. Ik heb alleen niet meer zoveel energie over. Nou...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 Je houdt van je huisdier, dus kies je BAVAR topkwaliteit. Zoals BAVAR nieuwe teken- en flooiendruppels, het voordelige alternatief. Beschermt en bestrijdt met gemak. BAVAR, de mensen die van dieren houden. Koop zaterdag NRC met gratis boek en CD. Miles Davis, Birth of the Cool, Het Blue Note album in een boek over zijn leven en muziek. Komende zaterdag gratis bij NRC.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst, Ger, gaan we naar Den Haag? De algemene beschouwingen zijn daar volop bezig. Naar Peter Blok. En uh, het zal wel heel erg laat worden, Peter. Uh, wie straalt het woord en guts het bloed al door de zaal? Nou, dat, uh, dat nog niet. Maar ja, het schiet inderdaad uh, niet erg op vandaag. De vierde spreker, uh, Siband van Haarsma, Buma, de CDA-leider. Um, ja, veel aandacht natuurlijk vandaag voor de eurocrisis. Die is te wijten aan de liberalen, aan de bankiers, zegt SP-leider Emiel Roemer. Ja. Nou ja, uh, Stef Blok van de VVD is daar natuurlijk niet mee eens. Hij uh, zegt, wie zich niet aan de regels houdt, die moet de euro uit. Dan doelt hij natuurlijk uh, op Griekenland. Ja, En uh, wat blijkt er nog meer in dat debat? Het CDA is ineens voor Europa... Uh, dat was bij de verkiezingen voor het uh, Europees parlement wel anders. Uh, toen was er natuurlijk een uh, felle anti-Europese campagne... van Jan-Peter Balken en, de, en uh, Wim van den Kamp. Maar ja, de eurocrisis moet Europees worden aangepakt... en uh, binnenshuis moet, moeten we ook uh, orde op zaken stellen. Is je en we ook dus, uh, het thema van Haarsma Buma? Nou ja, hij heeft het uh, inderdaad uh, vrij veel over en dat, uh, dat valt uh, gewoon op. Dus ik dacht, uh, laten we dat uh, dit moment even meenemen. Ja, Geert Wilders die noemt het kabinet natuurlijk al, uh, al weken eurofiel. En uh, ja, het woord Europa, dat ziet hij te veel uh, tot zijn afgrijzen. Maar voor het CDA is het dus geen lelijk woord meer. Luister maar naar Sibrand van Haarsma-Buma, de fractievoorzitter van het CDA. In de Nederlandse politiek moet bij sommigen het besef nog groeien... dat door de schuldencrisis Europa meer dan ooit binnenland is geworden. Collega Wilders die telde zelfs het aantal woordjes Europa in de miljoenennota. En toen schrok hij. Het is een beetje, moet ik zeggen, alsof je Erwin Krol deze zomer verwijt... dat hij zo vaak het woord regen tijdens de voorspelling heeft gezegd. Zoveel Europa in de miljoenennota is voor het CDA een bevestiging... dat het kabinet op de goede koers zit. Ja, maar dus wel een andere koers. Uh, ja, dat, uh, wat ik net zei, uh, ja. vergeleken met vroeger. Oké. Okay. Peter Blok, bij de Algemene Beschouwingen... we horen uitgebreid van je in het Radio 1 Journaal na half vijf. Dank je wel. En door naar Kopenhagen, naar het WK wielrennen. Tijdritten zijn daar bezig, Gio De kanonnen zouden op de baan zijn gekomen. Hoor. Ja, de kanonnen zijn inmiddels allemaal in actie. En we hebben ook al de eerste meetpunten gekregen na 10,8 kilometer. Daar hebben we in ieder geval gezien dat Tony Martin van alle mannen de snelste tijd heeft gereden. En dat Fabian Cancelara weliswaar daar als tweede doorkomt. Maar de achterstand van Cancelara op Maarten is toch alweer 10 seconden. En dat is alweer schrikbarend hoog. Hij zal meteen terugdenken aan die tijdritten in de Vuelta en in, uh, in de Tour de France. Waar hij dik verloor van Tony Martin. Nu kijk ik naar Lieve Westra. Die door gaat komen hier. Uh, als hij dan nog één ronde te rijden heeft. Na 23,2 kilometer tussen. En hij doet het niet echt geweldig hoor. Want we kijken naar Westra. Laat hij hier de zevende tijd noteren. Bert Graaps heeft hier de snelste tijd uh, na dat halve rondje. Of na dat eerste rondje. Maar dat betekent dat Liebe Westra net als Stef Clement niet gaat meedoen in de strijd om de medailles. Sterker nog heel erg veel moeite zal moeten doen om nog bij de beste team te komen. Omdat al die andere mannen inmiddels in actie zijn gekomen. Snelste tussentijd dus voor die Duitse, voor Tony Martin. Dan Fabian Cancellara. de tweede tussentijd. Jack Bowbridge uit Australië heeft de derde tussentijd genoteerd. Vierde Bert Graafsch en vijfde Bradley Wiggins. Maar op dit moment, op de finish, hebben we nog steeds de snelste tijd staan van Alexander Diashenko. Hij zit nog steeds op de hot seat om af te wachten totdat hij. van. Van die plek wordt afgereden door de mannen die nu in actie komen: tweede Castro Viejo, derde Sven Tuft. Maar al die drie mannen die gaan dadelijk van het podium af als de echte kanonnen gaan finishen. Gio Lippens vanuit Kopenhagen bij het WK Wielrennen. Meer later op deze zender. Dan nu het buitenlandpanel. En vandaag met Caroline van Dullemen, directeur WorldCranny. Uh, Caroline, nog in, in één zin, wat is dat ook alweer? Worldcranie houdt zich bezig met ouderen in opkomende economieën. Met global aging, de wereldwijde vergrijzing. En uh, wat we daaraan zouden kunnen doen. Oké, okay, en Thea Hilhorst, zij is bijzonder. Jij bent bijzonder hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw Universiteit Wageningen. En in Berlijn zit nog altijd cdu parlementariër Peter Altmaier... Uh, meneer Altmaier, we blijven en dames, we blijven nog even bij Duitsland. Helmoet Kool, de voormalige kansler, heeft laatst gezegd... Duitsland heeft geen kompas meer. En dat bedoelde hij op het buitenlandbeleid. En hij bedoelde specifiek op het zwabberende Libië-beleid. Want mevrouw Merkel, in telefonisch gesprek met president Obama... had gezegd, we, we steunen jullie wel. Maar we doen dus, niet mee. Maar <laughs> we doen niet mee. En toen had Obama gezegd, nein, danken. En toen zei ze, nou, dan onthouden we ons. Meneer Altmaier, dat is geen fraai beeld. Nee, maar ik denk dat uh, Helmut Kool heeft ook duidelijk gezegd... dat hij bedoelde het Duitse buitenlands uh, beleid in de afgelopen twintig uh, jaar. Uh, en het klopt dat Duitsland zwaar Zo, was. zo verdeelt u de, de blaam eigenlijk. Nou, maar Duitsland worstelt altijd zwaar met uh, militaire acties. Dat heeft iets te maken met ons oorlogverleden. Iets. Uh, en we moeten, we moeten misschien ook een beetje herinneren... dat uh, Helmut Kool zelf tijdens de eerste Iran-oorlog... Zei, wij steunen dat wel, maar mm -hmm. we sturen gewoon geen troepen eh, daar naartoe. En datzelfde gebeurde enkele jaren later, toen Gerhard Schroeder zei... Uh, wij vinden het idee van de Tweede Iran-oorlog uh, niet uh, bijzonder uh, aantrekkelijk. Uh, hij heeft uh, niet alleen geen troepen gestuurd, hij heeft ook de uh, geallieerden niet gesteund. Okay, maar nu met, uh, en nu Libië was betreft. dat een, een, een mm -hmm. heel moeilijk debat in verband uh, met Libië. Ja. Uh, Angela Merkel heeft echter duidelijk gezegd... ...ondanks het feit dat we geen troepen sturen, uh, hopen we van harte dat de geallieerden uh, succes boeken in Libië. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. En we hopen we het heel van harte en veel over. succes. Ja. Thea Hilhorst, het gaat dus eigenlijk natuurlijk gewoon om een Europees buitenlands beleid... waar bijna nooit echt consensus over is. Libië is een voorbeeld daarvan. Wat vond je van het, het Europese optreden? Ja, het NAVO-optreden. Maar het Europese optreden vooral? Ja, het Europese optreden is iets natuurlijk, dat politiek gezien... Europa weer niet tot één een, een eenheid kwam, zeg maar. Dat er geen Europese stem was. Nou lacht in dit geval, denk ik... Ja, kan je eens goed kijken naar de rol van Obama. Waarom hij dat dan niet goed genoeg zou vinden voor, voor een mm -hmm. steunstem, vind ik. Maar goed, ja. terwijl het optreden van de NAVO... Ja, wat je er ook van vindt, militair gezien... Wat ze daar hebben uh, gedaan in Libië. Het is wel zo, dat het mij altijd toch weer verbaast... Eigenlijk dat de NAVO keer op keer op keer wel tot actie weet te komen... En dat was nu toch eigenlijk ook weer? Ja, ja. Caroline van Dullemen, uh, we maakten er een tikje een raaierende opmerking over, over het telefoongesprek van mevrouw, uh, of we, ik. Uh, me mevrouw Merkel met Obama. Maar we hebben ook wel eens gezegd. we geven politieke steun heen aan de daadwerkelijke steun. Dat was Irak, geloof ik, hè? Nou, inderdaad. En uh, bovendien geldt het natuurlijk nu. ook uh, ten aanzien van, van Afghanistan. zijn er natuurlijk ook stemmen. die zeggen. Nou, het militair ingrijpen moeten we niet doen. Maar uh, op and Civiel andere manieren. Civi ja. civiele steun uh, moet wel. En ik denk dat. Uh, dat, dat je eigenlijk. Uh, toch altijd alle kanten. Uh, moet gebruiken. zowel de. force als ook. Uh, de civiele steun. om. Uh, om om, uh, om daadwerkelijke veranderingen tot stand te brengen. Dit gaat nu echt ja. om, een, om, een, om acties, hè, om een ingreep. Laten we eens kijken uh, hoe Europa of Europa met één mond spreekt als het gaat om uh, uh, de Palestijnen. Oh, de Palestijnen gaan nu aanstaande vrijdag, bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Eigenlijk vragen om erkenning als onafhankelijke staat, zodat ze een volwaardig lid van de Verenigde Naties kunnen worden. Hm. Uh, meneer Altmaier, is er wat dat betreft eigenlijk een, een, een beetje consensus in Europa over hoe de landen daarop moeten reageren in die Algemene Vergadering? Ja, en kunnen ze op Duitsland rekenen? Nou, als ik het, als ik het goed begrijp, uh, is er nog altijd uh, druk overleg uh, tussen de, de Verenigde Staten, uh, Europa, de Europese landen, wij zijn daarmee betrokken. Wij hebben vanuit een Duits perspectief op de ene kant... een heel bijzondere verantwoordelijkheid voor de situatie van Israël. Gezien ons verleden tijdens het nazi-regime. Op de andere kant zijn we heel geïnteresseerd... in positieve ontwikkelingen in het nabije Oosten. Ik ken het resultaat van dit overleg nog niet. Maar ik kan me niet herinneren dat er ooit op buitenlands vlak zo'n moeilijke keuze is geweest. Ja, Thea Hilhorst, er wordt altijd gezegd... Uh, uh, er is een meerderheid voor, maar de Verenigde Staten zal een veto uitspreken. Ja, dat wordt wel verwacht. En dan wordt ook verwacht dat uh, uh, Frankrijk en Engeland dat dan wel volgen of zich onthouden. Dus dat lijkt in de, in de Veiligheidsraad lijkt het geen kans te maken. Mm -hmm. ja. En, dan, uh, ja, en in de algemene vergadering, want er kan dus, het, is, het is moeilijk te begrijpen, maar er kan iets aan de status van, pa, van de Palestijnen veranderen al. Is het maar een fractie, toch? Ja, wat zij het liefste zouden willen is dat ze echt een, een zelfstandige staat worden. Nou, dat als de Veiligheidsraad daar niet mee instemt, dan is dat... Dan houdt dat op. Dan kan het niet in stemming gebracht worden... bij de Algemene Ledenvergadering. Maar dan kunnen ze wel hun eigen vraag aanpassen. En dan kunnen ze iets veranderen. Ze zijn nu al observer. Dus ze mogen observeren, waarnemen. Mm -hmm. En daar kan ook iets in veranderen. Want ze kunnen een waarnemende staat worden. Dat zijn er eigenlijk maar een paar. Bijvoorbeeld het Vaticaan is dat. Het is wel een, een staat. Maar mag niet meestemmen. mag niet mee... Maar wat uh, levert je werken? dat op? Wat, wat, wat heb je daaraan dan? Nou, dat je dus in wel een stukje al erkenning van een staat hebt. Dan ja, je als een je staat. waarnemende staat bent, ben je een staat. Ja, ja en dat okay. is natuurlijk het verschil. Ja. En nu zijn ze geen staat. En ja, op die manier zou je dan stapje voor stapje een eindje verder. Ik vind het maar zouden ze daar een... tevreden? Niet tevreden natuurlijk. Maar zouden ja. ze zeggen, oké, okay, uh, gezien de werkelijkheid, de realiteit... Uh, we krijgen er toch niet die echte erkenning, we, doen, we gaan hiervoor... Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze niet hadden. Ja, als ze, ik denk niet dat ze echt hadden gedacht dat dit nu zou lukken. Dus dat hebben ja. ze natuurlijk als een politieke daad gesteld. Om, ja, daar ben, om dat daar ben ik het trouwens doen. helemaal, Pitten. helemaal Pitten. mee eens. Ik denk het gaat in de eerste plaats om een betere uitgangspositie voor de toekomstige onderhandelingen. En als we daar eerlijk over nadenken, dan moeten we ook zeggen dat Europa misschien de laatste jaren te weinig aandacht heeft besteed aan de politieke situatie in het nabije Oosten. En dat heeft tot gevolg gehad dat er bijna geen positieve verandering is geweest gedurende enkele jaren. En dat is buitengewoon spijtig. Hm. Stel, ja, wil je daar nog op reageren? Ja. Uh, nee hoor, Ten niet speciaal. Hoor. Ik denk dat er zijn natuurlijk... Wat ik interessant vind aan het initiatief nu... van, van uh, het verzoek van, van de Palestijnse staat... is dat, uh, wat ik even een interessante ding vind... de staat heeft zich heel erg ontwikkeld, die Palestijnse staat. In 88 wilden ze het eigenlijk ook wel. Maar toen hadden ze nog helemaal geen staatsorganen. En een van de interessante aspecten is dat nu de Wereldbank en het IMF allebei zeggen van... ze zijn er eigenlijk wel klaar voor. Ze mm. hebben zich georganiseerd, ze hebben de ministeries en dat soort zaken... waardoor mm. het ook genoeg op een staat lijkt mm -hmm. om eventueel een staat te kunnen worden... in de oog van de Verenigde Naties. Ja. Dus ik denk dat ze die boodschap nu ook heel erg uit willen ja. dragen. Uh, Caroline van Dulle, maar wat denk jij nou dat het grootste uh, uh, struikelblok is eigenlijk? Nou, als ik het goed begrepen heb, ik heb nog even naar de Moscow Times gekeken. Want uh, de Rusland is ook een. vier... dat doe je dan toch altijd als je even wil zijn, dat lijkt me ja. wel. Nou ja, het is een van de vier uh, uh, uh, grote mogelijkheden die dus uh -huh. uh, um, zich bezighoudt met het Midden-Oostenprobleem. En uh, daar wordt gezegd dat um, het belangrijkste is eigenlijk of nou wel of niet de vredesonderhandelingen worden voortgezet. Dus voordat uh -huh. voordat die, voordat die uh, erkenning plaatsvindt. Ja, ja. En dat lijkt me natuurlijk. Een uh, ja, en de rol van Hamas? Nou ja, dat dan, dat dat, dat, die zijn natuurlijk veel minder uh, eigenlijk, uh, positief over dit plan. Um, maar ik geloof dat ze al met al wel meegaan. En trouwens, ja, ja, de... zou, zou dat ook niet de struikenblok uh, kunnen, kunnen zijn? Nou herkennen we eigenlijk, in per, in per implicatie, we ook Hamas natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk een zeer zeker een punt. Ik denk dat dat uh, mogelijk ook bij de Amerikanen ja. wel een rol zal spelen. Meneer Altmaier, Absoluut. denkt u dat dat een rol speelt ook? Dat speelt zeker een rol. Ik, ik, ik ben zelf geen specialist in buitenlandse uh, vraagstukken. Maar uh, je moet, je moet als je dus over die, die stemming in de, in, de, in de Veiligheidsraad nadenkt... dan moet je een hele hoop aspecten uh, mee bedenken. Dat maakt het zo, zo ingewikkeld. Ik denk dat ook in Israël fouten zijn gemaakt. Uh, maar uh, op de andere kant uh, uh, denk ik dat toch iedereen aarzelt... gezien het feit dat er nog uh, in, in de, in de Gaza-strook, uh, nog in de Westbank... sprake is van een echt uh, democratisch uh, bewind... met uh, bescherming van de rechten van de mens. Uh, en wat wij dus verstaan als we praten over een democratisch land. Oké. Okay. Laten we even gaan praten over Denemarken. Daar heeft zich toch ja. iets vrij opzienbarends voor gedaan... Een klein van naar nou Ja, als je het zo mag noemen, Caroline van Dullem. Maar jij, jij ziet het wel zo, als een klein rukje naar links. Ja, zeker een klein rukje naar links. En natuurlijk ook zo leuk dat die mevrouw Helle Thorning-Schmidt nu uh, aan de leiding is. Die de verkiezingen dan... heeft gewonnen. Zij is een sociaal hè? Zij is een en is dus de nieuwe... Ja, prime minister van Denemarken. En er is en, daar dat... lange tijd een, een, een, een centrumrechtse regering geweest... met een nationalistische partij als gedoger. Ja, precies. Ja. En eigenlijk een vergelijkbare constructie als, als met onze PVV. Dus en, daar, en er is iets anders wat je opvalt, die ruk naar links. Het is ook een ruk naar groen. Het is ook een ruk naar groen. Ja, we hebben natuurlijk in Europa, zeg maar met paars, hebben we iets vergelijkbaars gezien. Toen waren er een aantal landen die ook in een, in een paarse constructie opereerden. We hebben nu de afgelopen tien jaar gezien dat, de, dat er een rechtse wind door Europa waait. Dus het lijkt er eigenlijk wel op alsof toch landen, ook al, ook al zijn ze natuurlijk onafhankelijk van elkaar in hun kiesgedrag, toch meer met elkaar gemeen hebben dan ze mm. mogelijkwijs maar. denken. En ik, ja, ik hoop eigenlijk, ik hoop misschien, ja, ik hoop het zeker. Mag er ik, ben, uh, ben ik, ik hoop uh, dat uh, dit mogelijkerwijs een uh, begin is van een domino, uh, uh, een reeks domino-stenen ja. die de andere kant op vallen. Dat is voor een deel, geef je het ook wel toe, wensdenken natuurlijk. Hè? Hoe reëel is dat nou dat dit een markeert, een teruggaande slingerbeweging? Nou, het lijkt me niet onmogelijk vanwege de crisis natuurlijk. De, een deel van het, van het, van het rechtse uh, gedachtegoed uh, en, en het anti-immigrantengoed heeft, heeft niet te maken met de economische crisis, maar, maar, maar meer met culturele elementen. En nu weer de economie zo dominant wordt, heb je een goed kans dat mensen toch weer een wat linkse stem gaan maken. Nou ja, wacht even. Ik... de geschiedenis leert toch juist bij economische crisissen en dat soort dingen, en rampen die, die opkomen... dat men altijd kiest voor zogenaamd iets veiligs, nationalistische partijen. Dus je moet eigenlijk toch vrezen? Uh, nou ja, dat hebben we bij Obama, is dat natuurlijk ook niet gebeurd. Peter Altmaier, de Groenen doen het in Duitsland ook goed, hè? Wat dat betreft is er wel een klein vergelijk te maken. Nou, de Groenen doen het goed. Ze hebben uh, een aantal crisis getrokken terwijl van de laatste verkiezingen. Maar ik denk dat in een, in een periode van crisis en moeilijke beslissingen altijd de oppositiepartijen ook profiteren van de ruzie die er is, van de ontgocheling van de mensen, van onpopulaire beslissingen die je moet nemen. En op dit moment heb je de situatie gewoon in Europa dat uh, de overgrote meerderheid van de landen uh, wordt bestuurd uh, door uh, centrumregeringen, niet door sociaaldemocratische regeringen. Ja, en dat betekent in Denemarken en enkele andere landen uh, dat er iets nu verandert. In Duitsland echter is het zo dat wel de Groenen veel succes boeken in de loop der laatste verkiezingen... maar dat is überhaupt niet waar voor onze sociaaldemocraten. In de nationale peilingen zijn ze nog steeds vrij zwak. Veel zwakker dan de christendemocraten. Ja. En dus verandert iets in Duitsland, maar het verandert niet naar links... Het verandert veel meer uh, uh, uh, uh, op een manier waar de ecologische gedachte en de milieugedachte ja. heel sterk mm -hmm. worden. En dat is niet links of rechts? Theo heel, heel kort, helaas. Ja, ik, denk dat, ik vraag me af of je dat verband met de crisis zo kan leggen hoor. Want ik denk eerlijk gezegd, als mensen echt nog heel erg vanuit het crisis denken, dan zullen ze eerder geneigd zijn juist... De, de zittende regering opnieuw te steunen. Want dan, als die, angst, maar, ja, als die maar wakker houdt, de gedachte van: hé, hey, het is crisis, het is crisis, we moeten nog door. dan krijg je dat, dat effect. Je je dat hebt. is ook altijd zo geweest. Dus ik denk dat zeker zo'n ecologische uh, opleving. dat er misschien eerder een teken is dat mensen een beetje moe zijn van het crisisdenken. en dat ze <lacht> niet meer dat idee hebben dat het allemaal alleen maar om die crisis draait. Ja. <lacht> Bij de, in de, in de, in de, de, crowd de, de, de crowdsourced uh, troonreden van uh, Pauw Witteman. Uh, uh, werd gezegd dat uh, zonnepanelen. Dat, uh, dat de Nederlanders. Heel graag uh, zonnepanelen uh, op de daken wilde als nummer één. Dus dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dat dat, dat zo'n groene ijs eigenlijk een toppriority was. Nou, en dat ze dus blijkbaar <laughs> denken dat de zon weer gaat schijnen. Dat is dus ook wel ja, zo. Is, yes. Mooie laatste woorden. <laughs> Thea toch leraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... Wageningen Universiteit, hartelijk bedankt. Caroline van Dullemen, directeur van World Granny, ook bedankt. En vanuit Berlijn, Peter Oudmaier, tweede man van de CDU-fractie in de Boendestaak. Hartelijk bedankt voor uw deelname.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 Hij vecht tegen corruptie van hoge ambtenaren en politiefunctionarissen. En ondanks keiharde bewijzen die hij aanlevert... doet de Nationale Anticorruptiecommissie niets. Correspondent Wilma van der Maten komt namens hem verhaal halen. Tama is druk vandaag. Hij heeft eigenlijk geen tijd voor ons. Tama, welke corruptiezaak ben je nu aan het onderzoeken? IKTP, elektroniek KTP. Single identity number. Belum itu. Nah, hal yang, apa, dugan, de het niet. het project corruptie Het gaat om de nieuwe identiteitskaart. Hij vermoedt dat hoge ambtenaren binnen Binnenlandse Zaken met geld hebben gesjoemeld. Dat het bedrijf, die uiteindelijk de opdracht kreeg om deze nieuwe kaarten te drukken, daar eerst een flinke som geld voor op tafel moest leggen. Nog even buiten, voordat we afscheid nemen. Hoe gaat het nu met jouw onderzoek? Het onderzoek naar de corruptie binnen de politietop. Dat is toch alweer een jaar geleden. Kita KPK, dan kita juga KPK juga Tama heeft destijds een rapport overgedragen aan de overheidscommissie die corruptie onderzoekt. KPK, punja trauma. Ze zijn bang, ze hebben een trauma overgehouden uit die tijd van Soharto. Bang voor wat ze vorig jaar met jou deden toen jij dit schandaal naar boven bracht toen werd je in elkaar geslagen en daar zijn ze ook bang voor ja tentujaan terdeket ja, soal... maar hij vreest dat ze te bang zijn om die politietop aan te pakken we gaan met deze overheidscommissie die dus corruptie in Indonesië onderzoekt op bezoek hier voor de deur een legertje aan journalisten want het is een komen en gaan van verdachten en van getuigen Waardoor je de indruk krijgt dat hier dus heel hard wordt gewerkt om de corruptie in Indonesië aan te pakken. Okay. We zitten op het kantoor van Johan Boedi. Hij is de woordvoerder van deze anticorruptiecommissie van de overheid. Kent u Tama Satria en uh, zijn onderzoek? Ja. Tama jewig, hè? Ja, Tama ja. Hij vertelt dat zijn rapport met harde bewijzen nu al een jaar bij u in een bureau la ligt waarin staat dat de politietop miljoenen dollars achterover heeft gedrukt en die heeft Tama op een bankrekening ontdekt met bewijzen al. Klopt dat? Ja. En waarom gebeurt er dan niks? Hoe kan kasus yang dilaporkan oleh ICW kepada KPK soal rekening Ja, dan komt hij dus met het verhaal dat de politie dat onderzoekt? Maar is dat niet vreemd? De politietop heeft corruptie gepleegd en dan moeten moet ondergeschikten de politietop gaan ondervragen. Mama, definisikan sebagai apakah normal atau tidak? Itu tergantung dari uh, siapa yang melihat ya. Ya, harusnya ditanya ke pihak kepolisian. Uh, saya tidak setuju kalau dikatakan polisi tidak melakukan apa-apa dalam kaitan ini. Nou, dan begint deze woordvoerder van de nationale Anticorruptiecommissie een beetje eh, te schuiven op zijn stoel en zegt dat nu eenmaal de politie deze zaak behandelt en niet hij en dat deze commissie zich daar niet mee mag bemoeien. Maar als Tama nu een corruptieschandaal ontdekt binnen het leger? No, no, no. tentara Tentara Ja, dan ook zal het leger dat corruptieschandaal zelf onderzoeken. Tama heeft gelijk, er bestaat dus nog steeds een angst voor die lange arm van Zoharto. Ook al is Zoharto al lang dood. Bij Tama langs, hij zal niet blij zijn dat de zaak dus bij de politie ligt. En niet bij deze nationale overheidscommissie. Kita tidak mungkin melaporkan de politie die politie. <laughs> Sudah pasti tidak akan selesai. Hij lacht, maar dat doen Indonesiërs altijd als ze boos of verdrietig zijn. Hij zegt, als het zover is gekomen dat de politie nu die corruptiezaak moet onderzoeken, dan is het voorbij. Dan wordt er nooit een hoge, corrupte politieman gestraft in Indonesië. Tama is vandaag opnieuw een illusiearmer. Volgende week meer over de strijd van Tama Satria te, in zijn strijd tegen de corruptie. U kunt het wel en mee van onze wereldburgers volgen op onze website villavpro.nl. Dit was de Villa, morgen weer één en straks het Radio 1-journaal. Tim Overdiek. Ja, jullie hebben regelmatig ingeprikt bij de algemene beschouwingen. Wij staan er ook wat langer bij stil. Maar er is ook heel veel nieuw ruimte voor buitenlands nieuws. Bijvoorbeeld de toekomst van de Palestijnse staat. In de Verenigde Naties, bijvoorbeeld, waar Obama zojuist heeft gesproken. We gaan, we gaan kijken hoe het staat met de Nederlandse tulpen in Roemenië, die vaststaan bij de grens. En die orkaan in Japan, dat is een grote. Niet onderschatten, daar gaan we ook aandacht aan schenken. En natuurlijk, Griekenland ontbreekt ook weer niet. Maar de politiek in Den Haag blijft het belangrijkste. En dat zal blijken uit de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De speler De Roemer die vindt dat de financiële crisis volledig te wijten is aan politiek falen en menselijk handelen gisteren zei minister De Jager dat er een storm over Nederland raast, maar volgens Roemer is de crisis geen natuurverschijnsel. Volgens hem maakt het kabinet de verkeerde keuzes.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 Motief is nog niets bekend. En twee Amerikanen die in 2009 door Iran werden opgepakt, zijn vrijgelaten. Twee mannen waren vorige maand juist veroordeeld tot acht jaar cel vanwege spionage. Maar president Ahmadinejad zei vorige week in een interview met Amerikaanse media onverwacht dat de twee zouden vrijkomen. En dat is dus vandaag gebeurd. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Het is tot nu toe een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Rotterdam. Een paar files springen eruit. Op de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Staat tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder 9 kilometer. Wat te maken met een ongeluk op de A27, maar de weg is daar weer vrij. Een ander probleem zit op de N44. Van Den Haag naar Wassenaar bij Kerkenhout 2 kilometer. Komt er een ongeluk aan de andere kant. Daar staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Goedemiddag, het kabinet is er nog niet aan te pas gekomen. Tot nu toe zijn het de fractieleiders die elkaar de nieren proeven bij de algemene beschouwingen. We laten horen hoe ze debatteren, hoe gevat ze waren of hoe gevat ze probeerden te zijn. En Lars Duursma, in het verleden wereldkampioen het debatteren, geeft zijn analyse. Ook aandacht voor de beschieting van het gerechtsgebouw in Amsterdam afgelopen nacht. Er staan nog steeds veel vraagtekens. Misschien krijgt Griekenland hulp van Nederlandse belastingambtenaren. Wat kunnen de Grieken van ons leren? Te beginnen met de blauwe envelop bijvoorbeeld. We praten erover met een belastingadviseur die het land kent en ook de cultuur. Het Radio 1 tot half zeven vanavond. De algemene politieke beschouwingen over het kabinetsbeleid... zijn vanaf vanochtend kwart over tien in volle gang. Op Radio 1 volgen we het de hele dag al. Uh, politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet, met nu uh, Van Haarsma Buma van het CDA aan het woord. Ja, dat klopt. En hij is de vierde fractievoorzitter die het woord voert. De aftrap vanochtend werd gegeven door Job Cohen van de Partij van de Arbeid. En we hebben tien partijen, dus tien fractievoorzitters. Dus we zijn bijna op de helft, kun je zeggen. En wat je tot nu toe ziet, is toch een heel inhoudelijk debat over allerlei thema's. Veel Europa en veel economie. Dat voert toch wel de boventoon. Logisch natuurlijk, hè, met de huidige financiële situatie voor ogen. Griekenland en mogelijk nog meer financiële crisis in het vooruitzicht. En dan gaat het natuurlijk om de vraag, uh, moet je bezuinigen of de manier waarop dit kabinet dat doet. En dan zegt de VVD en CDA ja, dit zijn de goede maatregelen. Maar Van Haarsma Buma van het CDA wilde toch vanmiddag wel zijn sociale gezicht laten zien. Want ja, zoveel bezuinigen doet wel pijn. Kunnen er niet wat scherpe kantjes vanaf her en der? We realiseren ons dat dat onvermijdelijk betekent dat mensen het in de koopkracht gaan merken. Het is onmogelijk om het op een andere manier terug te brengen, die schuld. Nou heeft het kabinet, en dat waardeert het CDA, een koopkrachtreparatie gedaan om mensen aan de onderkant de meest kwetsbaren te steunen. Bijna een miljard euro. Dat hebben heel veel kabinetten in het verleden niet gedaan. Maar van zo'n omvang. Juist om de pijn die er is, evenrediger te verdelen. Juist voor die mensen die het moeilijker hebben. En tegelijkertijd voelen wij ook, en ook in de samenleving, dat er wel degelijk nog vragen zijn over bijvoorbeeld de opeenstapeling van een heleboel maatregelen. Bijvoorbeeld voor chronisch zieken en gehandicapten. Hoe gaat het kabinet daarmee om? Ja, vragen dus van het CDA en het kabinet om toch duidelijk te maken dat het CDA wel degelijk oog en oor heeft voor effecten van de bezuinigingsmaatregelen voor de mensen die het moeilijk hebben. En is dat ook politiek gezien een manier om de oppositiepartijen een beetje gras voor de voeten weg te maaien? Nou, dat zal niet lukken denk ik, want uh, daar zijn dit soort vragen toch veel te mager voor. Want de bezuinigingen blijven intact en de kritiek van de oppositie vandaag is heel fundamentele kritiek op echt grote hervormingen die ze anders willen. Een andere woningmarkt, hypotheekrenteaftrek, ander arbeidsmarkt. En kijk je bijvoorbeeld naar de socialistische partij... die net voor Van Haarsma-Buma aan het woord was... die zegt gewoon, ja, kabinet, je bent de economie aan het kapot bezuinigen. Wij willen niet meer, maar juist minder bezuinigen. Dus totaal andere kijk op de zaak. En uh, in het voorgaande jaar had Mark Rutte het toch altijd... over die hardwerkende Nederlander. En volgens Roemer laat Rutte deze nu helemaal in de steek. Waarom moeten hardwerkende Nederlanders om zijn termen maar te gebruiken zo hard worden aangepakt. Het kabinet wil ook dat we meer gaan werken. Maar het bezuinigt dan wel fors op de kinderopvang. Nederland moet zelfs slimmer worden. Maar wie wat wil leren, wordt steeds dieper in de schulden gestoken. We hebben niet alleen het meest sociale... maar financieel ook het meest gezonde pensioenstelsel in de wereld. Maar toch zal die moeten worden afgebroken. Zieken met een persoonsgebonden budget vragen zich af... of ze in de toekomst nog wel zorg krijgen. Beseft de premier wel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 Ja, Roemer dus. Hij wil niet bezuinigen op de zorg, niet op het onderwijs. Maar het moet wel betaald worden. En dan stelt hij dus een vermogensrendementsheffing voor. En bijvoorbeeld een toptarief van de inkomstenbelasting van 65 procent. Ja, en dat zijn dan weer maatregelen... waar uh, hij bij de andere partijen de handen niet voor op elkaar krijgt. Margeet Boer later deze uitzending meer over die algemene politieke beschouwingen. Even kort naar Kopenhagen waar Gio Lippens het WK wielrennen in de gaten houdt. Want Liebe Westera is gearriveerd zojuist. Die is zojuist binnengekomen. Hij heeft voorlopig de vierde tijd neergezet. Maar ja, als we weten dat Tony Martin nog in actie is... als we weten dat Cancellara nog rondrijdt... dan weten we ook dat die vierde plek uiteindelijk niet vierde zal blijven. Maar voorlopig heeft hij zich in ieder geval goed hersteld... van het matige begin van de tijdrit. Want hij ging eigenlijk iets te behoudend van start, iets te langzaam... ...dan doet hij met name in die eerste omloop veel tijd verloren. Uiteindelijk maakte hij die veel tijd goed, maar nu dus vierde. Achter Bradley Wiggins, Bert Kraaps en Jack Bobridge. Dat zijn de mannen die aan kop staan. En Tony Martin, dat gaat vrijwel zeker de wereldkampioen worden... ...want hij heeft nu al een straatlengte voorsprong op Fabian Cancellara. Daar hou ik je aan, Jullie dankjewel. Het was een behoorlijke knal om half drie afgelopen nacht. Omwonenden van het gerechtsgebouw in Amsterdam werden er wakker van... Pas vanochtend werd duidelijk wat er was gebeurd: een aanslag op het gerechtgebouw. En dat kan niet, vindt minister opstelten van justitie. Elke uh, aanslag en op een uh, uh, dat kan niet. Dat is een aanslag op de rechtsstaat. Een onaanvaardbaar. Neem het totaal natuurlijk afstand. Van vreselijk is dit. En dan moet de uh, onderste steen boven en uh, daders pakken. Mark Hamer staat al de hele dag bij het gerechtgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam. Mark. Minister er terwijl actie, de daders moeten gepakt worden. Is er al enig spoor van de dader of daders? Nou, de, de ogen, Er zijn wel ooggetuigen die die dingen gezien hebben. Die hoorden die knal hier in de omgeving. Maar de politie ja, waar was er vanochtend heel vroeg bij. Zei ook, ja, we hebben het over twee verdachten. En opstelten zei ook, we willen vandaag nog welke dingen horen. En een uurtje geleden kregen we van de politie te horen... Ja, een update vandaag komt er niet meer. Het technisch onderzoek, dat is ook al uren eigenlijk hier afgerond. Het heeft zich inderdaad in de nachtelijke uren in de vroege ochtend hier, hier afgespeeld. Dat technisch onderzoek, op een gegeven moment gingen hier de agenten weg... Er zijn de buurt ingetrokken, zijn uh, bij bewoners langs gegaan En daar kregen ze inderdaad van sommige mensen te horen... Van, luister, we hebben twee mensen ja, zien, zien wegrennen uh, vanaf de plek. Eentje uh, was, was inderdaad aan het rennen en de andere zat op een scooter. En meer weten we op dit moment eigenlijk niet. Maar wat me vooral opvalt, Mark, is het verhaal over wat voor wapen zou zijn gebruikt. Er doen nogal wat verhalen de ronde. Mortier, anti-tankwapen, is dat echt waarschijnlijk? Nou, dat anti, die antitankwapen, dat, dat geloof ik wel. Als je, als je, kijkt, als je weet wat zo'n antitankwapen doet... Hè, dat, die maakt eigenlijk een heel klein gaatje in de bepansering van een tank... en dan zorgt ze voor een enorme druk in die tank... en dan, dan knalt de hele boel naar buiten. Wat we hier zien, hè, ik kijk nog even naar boven... ik zie uh, op de derde etage een klein gaatje in de muur. Ja, wat zal het zijn een paar centimeter. nou Dat is inderdaad dat kleine gaatje wat, uh, wat er is geboord door het beton heen. En vervolgens zijn alle ramen uh, in het trapportaal waar, uh, waar dat beton naast... Ja, die zijn er uitgeblazen. Ik heb ook van de, de mensen die, uh, die planken inmiddels voor de ramen hebben neergespijkerd. Uh, gehoord dat het binnen echt een flinkere vaasje is. Dus dan wijst het er wel op dat het met een antitankwapen is gebeurd. Uh, van experts heb ik weer begrepen dat een mortier... ja, dan zou er een heel andere blik zijn uh, geweest hier aan de buitenkant. Dus ja, wij gaan er toch een beetje van uit dat het een antitankwapen is geweest. Hoewel we geen bevestiging hebben gekregen daarover van de politie. Nu is er eerder een aanslag gepleegd op de beveiligde bunker in Osdorp. Wo wordt er een verband vermoed? Z zou er een verband kunnen zijn? Ja, dat was 2 april 2007. Toen was eigenlijk de, de ochtend uh, voordat het proces tegen Holleden daar zou beginnen. Ik kan me nog herinneren dat ik daar uh, inderdaad in de vroege ochtend stond. Ja, en uiteindelijk eind, is, is er niemand opgepakt voor, voor die aanslag. Men heeft er eigenlijk nooit kunnen achterhalen uh, wie dat heeft gedaan. Uh, en dat, punt was, toen was het heel duidelijk. We weten in ieder geval, het heeft iets met Hollede te maken. We hebben vandaag uh, een hoop nagevraagd. Waren er belangrijke zittingen die eraan zaten te komen? Uh, gaat er vandaag wat gebeuren? Nou, allemaal dat soort dingen niet. En ook, ja, wat voor afdelingen er nou in, in deze toren E van het uh, gerechtsgebouw zi zitten. Ja, ook daar uh, zeggen wij nou de, niet onmiddellijk. Daar is een aanleiding. Dus een verband inderdaad met die aanslag in 2007. Ja, dat kunnen we ook niet onmiddellijk vinden. Mark Hamer was dat, vanuit Amsterdam. Een overwinning voor Saab-topman Victor Muller. Saab, zijn bedrijf, wordt beschermd tegen een mogelijk faillissement. Dat heeft de Zweedse rechter in hoger beroep vandaag bepaald. Contact met Roly Greton, Roly, wat betekent dit concreet? Nou, het gerechtshof heeft vandaag uh, gezegd: we geven Saap een nieuwe kans, omdat we denken dat de kans bestaat dat Saap er, ja, met een reorganisatie en met geld van uh, nieuwe investeerders er bovenop kan komen. En dat betekent dat Saap uh, drie maanden lang uh, beschermd wordt tegen schuldeisers. Dus die kunnen uh, drie maanden lang uh, geen faillissement opeisen. En dat betekent ook dat ja, het bedrijf nu uh, drie maanden lang heeft... om ja, uh, uh, Saab van de ondergang te redden. Uh, dat kan ontslagen betekenen, heeft uh, Saab vandaag uh, gezegd. Maar de bedoeling is dus dat ze met geld van Chinese investeerders... de productie in de fabriek weer uh, op gang brengen. Maar nou, wat ik niet begrijp, Rolien, is toch het nieuws vorige week... dat er vakbonden waren die al het faillissement hadden aangevraagd van Saab. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Drie van de vier vakbonden hebben inderdaad uh, uh, faillissement aangevraagd. En volgende week maandag zouden daar onderhandelingen over uh, gaan. Dus Saab stond heel dicht bij de ondergang, kun je zeggen. Maar uh, met deze uitspraak uh, is het directe gevaar heel even geweken. En die vakbonden die zijn daar raar genoeg heel blij mee. Uh, die willen namelijk uh, graag dat Saab het redt. Maar die konden niet anders dan faillissement aanvragen. Omdat ja, het gevaar bestond dat werknemers, als het echt helemaal mis zou gaan uh, met Saab... Ja, hun lonen niet meer uh, zouden krijgen. Maar die problemen met de lonen zijn nu dus even van de baan. De lonen worden de komende maanden betaald, ja, als voorschot, kun je zeggen, uit een. Uh, speciaal fonds, het staatsgarantiefonds. En ja, dat betekent voor die werknemers... dat ze niet uh, constant gestrest hoeven te zijn... omdat ze nu weten dat ze hun loon uh, krijgen. En in de tussentijd, die drie maanden... die moeten worden gebruikt om in China toestemming te krijgen... voor die investeringen, waar ja. Victor Muller afspraken over heeft gemaakt... met, met die Chinese partijen. Maar wat gaat er in die tussentijd bij Saap nog meer gebeuren... om die overlevingskansen van het bedrijf een beetje te laten toenemen? Ja, kijk... Uh, ze hebben al gezegd dat ze misschien mensen gaan ontslaan. Dat is uh, één ding. Maar uh, ja, dan is het eigenlijk vooral uh, wachten op dat geld uit, uit China. En dat betekent ook dat de, de toekomst voor Saab eigenlijk nog steeds heel onzeker is. Omdat, punt één, het is nog helemaal niet zeker dat het geld uit China er komt. Uh, dat moet nog allemaal worden goedgekeurd door de Chinese overheid. Maar dan blijft ook de vraag, kijk, als de productie in de fabriek weer op gang komt, hoe gaat Saab er dan voor? ...voor zorgen dat ze meer auto's gaan verkopen. Want dat is eigenlijk al jarenlang het belangrijkste probleem. Saab verkoopt te weinig auto's. Um, ja, daarbij is het heel belangrijk dat ze nieuwe modellen gaan ontwikkelen. Dat kost heel veel geld. Veel meer dan uh, de Chinese investeerders hebben beloofd. De con concurrentie is moordend. Dus ja, de vraag blijft of ze het echt gaan redden. Er blijft nog even een extra aandepauze die hard, hard nodig is voor Victor Muller over Saab. Rodin Kreton, dankjewel. Zometeen zijn we in Nieuwe kerk aan de IJssel. Op veel plekken in die gemeente zijn hakenkruizen en davidsterren op gebouwen gespoten. Verkeersinformatie bij de ANWB zit vanmiddag Wijnand Zwaan. Problemen op de weg die zitten vooral in het zuiden nu. Op de A59 zonzeel richting Den Bosch... voorknopend Hooipolder, 9 kilometer stilstaan. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk een paar uur geleden... op de A27 bij Hooipolder. Ja, de weg is al lang weer vrij, maar het wil maar niet doorstromen op die 59. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Asten, 4 kilometer na een ongeluk. En de N44 van Wassenaar naar Den Haag bij Wassenaar-Kerkenhout, 4 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het is een van de bekendste zaken uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis. De ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983. Over die zaak schreef misdaadverslaggever Peter Erdevries Vries een bestseller: De ontvoering van Alfred Heineken. Dat boek dat wordt nu verfilmd door een Amerikaanse filmmaatschappij. Peter Erdevries, Vries, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Toen maar Hollywood. Ja, het uh, komt minder inderdaad. Dit is, uh, dit is wel heel bijzonder. Uh, het is natuurlijk al, altijd mooi als je een boek schrijft dat het gefilmd wordt. Maar dat het dan ook nog gebeurt door een Amerikaanse filmmaatschappij... en de film wereldwijd uitgebracht gaat worden, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Even voor de goede orde. U hebt de film verkocht aan deze maatschappij. Ja. Dus dat betekent nog niet dat automatisch die film er ook komt. Ja, die komt er wel. Ik, uh, ik zit op dit moment in de Jordaan in Amsterdam... met de filmproducent en de scenario-schrijver naast mij. We hebben net een aantal locaties bezocht die voor de film interessant zijn. En uh, die film die, uh, die gaat er komen. Dat leidt geen twijfel. Maar dat is toch grotendeels afhankelijk van de financiering. Is die al rond dan? De financiering is uh, rond genoeg in ieder geval... zodat het scenario geschreven wordt en de acteurs aangezocht gaan worden... En er ook al locaties uitgezocht worden. De film zal opgenomen worden in Amsterdam uiteraard. Maar ook een stukje in België en ook in de Verenigde Staten. Wat voor budget is hiermee gemoeid? Nou, er is een, een on-Nederlands budget mee, mee gemoeid. Uh, vele miljoenen, maar hoeveel dat is, dat is iets... Uh, wat niet aan mij is om naar buiten te brengen... dat is uh, de, de filmmaatschappij die daar mededelingen over doet. De filmmaatschappij zelf op haar website laat weten... dat ze zich specialiseren in uh, films die een begroting hanteren... van tussen de 6 en 25 miljoen. Zitten we dan dichter bij de 6 of dichter bij de 25? Nou, dat moeten we aan hun vragen. Ik ga niet over de financiën, maar uh, meer over de uitvoering van de film. En men heeft mij verzekerd... Uh, dat er een, een groot budget is om deze film te maken. En, maar u moet zich daarbij natuurlijk ook realiseren dat het geen film is waarin vliegtuigen ontploffen of flatgebouwen instorten. Nee, we hebben maar waar een loods de nodig de kosten he? enorm uh, oplopen. Het is een, een, een, een karakterfilm eigenlijk. En uh, dus vallen de kosten ook wel weer mee. Want het gaat natuurlijk om een lood ergens in Amsterdam, onder meer. Ja, om Nou ja, dat is natuurlijk allemaal heel goed te doen. Uh, er hoeven niet uh, ongelofelijke ontploffingen of, of schepen te zinken of wat dan ook. Maakt het dat dan wel een Amerikaanse film? Ja, dat denk ik wel. Uh, zij zien dat in ieder geval zo. Ze zijn er erg enthousiast over. En, uh, de, de film bevat natuurlijk ook veel elementen die voor hun aantrekkelijk zijn. Uh, Alfred Heineken is ook in de Verenigde Staten een, een beroemdheid... Uh, het gaat om een record losgeld. De ontvoering is op een hele geraffineerde manier gepleegd. Nou, dat zijn elementen uh, die men belangrijk vindt. Men hecht er ook aan dat het een true crime film wordt. Dat, dat men dus kan zeggen het is waar gebeurd allemaal. En, uh, nou ja, ik ben degene die dat proces ook een beetje, een beetje moet bewaken. Ik ben als uh, consultant ingehuurd om uh, het verhaal te uh, te bewaken. Het nou, is een soort twee jaar geleden, ik geloof de Telegraaf schreef dat de opbrengst van uw boek deels naar de ontvoerders ging, omdat u hen destijds exclusief mocht interviewen. Hoe zit dat met de royalties voor deze film? Ik heb de rechten van het boek, ik heb dat geschreven, dat is ook contractueel vastgelegd, en ik heb ook het contract met de filmmaatschappij, en de filmmaatschappij betaalt mij. En daarvan gaat dan een deel naar de, naar de nabestaanden bijvoorbeeld van Cor van Hout? Nou, grappig dat iedereen dat wil weten. Ja, dat is een logische vraag. Dat is aan mij. En dat is iets waar ik verder helemaal geen mededeling over doe. Uh, dat is iets wat de belastinginspecteur mag weten, wat ik met mijn geld doe. Maar hoeveel ik ervoor krijg en wat ik ermee doe, dat is gewoon mijn uh, privé-aangelegenheid. Een Amerikaanse producent hebben daar geen probleem mee. De, de Amerikaanse producent weet wat hij moet weten. Ik ben de enige contractpartij. Ik ben de rechthebbende van het, uh, van het boek. Ik heb het copyright. En uh, hij betaalt mij. En uh, meer dan dat uh, is er niet en hoeft hij ook niet te weten. Dat hoeft de producent niet te weten? Dat hebt u hem niet verteld? Dat heb ik niet verteld. Dat u die deal hebt gesloten in de tijd met, uh, met de ontvoerders? Ik heb hem verteld dat hij moest weten, wat voor hem interessant is. En uh, dat is dat ik het copyright van het boek heb, dat ik de contractpartij ben. En meer dan dat is er niet, meneer. Ik begrijp waar u naar zoekt, maar dit is het verhaal en met, daar moet u het mee doen. Wanneer is de eerste druider gepland? Nou, de draaidag. De eerste is nog uh, niet exact gepland. Maar ik verwacht dat het uh, voorjaar 2012 zal zijn. Misschien uitlopend naar de zomer. En nu een beetje kennende, speelt u vast wel een kleine cameo rol. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik ben als consultant bij de film betrokken. En uh, ja, wie weet zal het ervan komen dat ik ook een keertje door het beeld loop. Ik wens veel sterkte, want de ervaring is vaak dat uh, de schrijven van het boek... uiteindelijk de verfilming zich daar amper meer in herkent. Ik hoop dat dat inderdaad dezelfde blijft. Peter R. hartelijk nou ja, dank. Ik ben in ieder geval als uh, consultant bij de brokken, dus ik kan er een beetje de vinger uh, bij houden. Prettige dag. Oké, okay, dag. Dan gaan we naar het WK wielrennen in Kopenhagen. Gio Lippens, Fabian Cancellara is volgens mij binnen. B brons of zilver? Ja, hij is binnen. En inderdaad, geen zilver zelfs. Maar uh, gewoon brons. En dat zal hem toch zwaar tegenvallen. Fabian Cancellara, viervoudig wereldkampioen op de tijdrit afgelopen jaar. in Geelong was hij nog uh, oppermachtig. Maar nu moest hij toch echt het hoofd buigen. Niet alleen dus voor Tony Martin. Dat is de Duitse die wereldkampioen is geworden. Dat zagen we eigenlijk ook wel een beetje aankomen. Als je kijkt naar dit seizoen, wat hij allemaal al gewonnen heeft. De grote tijdritten in de Tour en in de Vuelta. En ook eerder in het jaar allerlei grote tijdritten gewonnen. Maar uh, in elk geval sloeg hij hier toe. Het verschil met de nummer 2, Bradley Wiggins... 1 minuut en 16 seconden. Dat is echt een straatlengteverschil met de concurrentie. Hij verpulvert ze hier allemaal in Kopenhagen. En hij is blij hoor. 26 jaar oud pas uit Kotboes. En als je dan kijkt naar zijn erelijst op wereldkampioenschappen... in 2008 was hij zevende. Toen kwam hij net kijken. Daarna was hij meteen derde. Pakte hij dus de bronzen medaille. Vorig jaar in Geelong ook derde. En nu dan die gouden medaille voor Tony Martin... 51,8 kilometer per uur gemiddeld gereden hier op deze tijdrit. Dat is echt verschrikkelijk snel. Tweede dus Bradley Wiggins. De Engelsman die alles opgezet heeft op de Olympische Spelen van volgend jaar. In zijn Londen. 1 minuut 16 dus achter. Derde kansje op 1, 2, 21. En dan gaan we even wat verder naar beneden om de eerste Nederlander te vinden. Dat is Lieve Westra geworden die een heel goed tweede deel van de tijdrit reed. Hij begon wat te behoudend. Maar uiteindelijk is hij toch nog als achtste gefinished. In elk geval binnen de... De top 10. Ben benieuwd of hij daar tevreden mee is hoor. Want hem kennende is hij dat niet echt op 3 minuten en 19 seconden van Martin. En op de 20ste plek Stef Clement, 4 minuten en 34 seconden achter Martin. En die heeft via Twitter al laten weten dat hij erg tevreden is. Goed zo. Geo Lippens, was dat? De 7 voor 5 Willemijn Hubert met het weer. De temperatuur is aangenaam. Blijft ja. het zo? Blijf het zo? <laughs> ja, nog heel eventjes. Want we zitten nu nog in een warme sector. Ze is gisteren een warmtefront gepasseerd. Maar het gaat wel veranderen. Want morgen wordt er wat koudere lucht aangevoerd. Wat koelere lucht. En dan is het morgen even 17 graden gemiddeld. Met de herfst 17 graden gemiddeld. Ja. Met de herfst voor de deur komt er dan niks zomerachtigs meer. Jawel, jawel. We lijken echt een mooie nazomer te gaan krijgen. Vanaf vrijdag eigenlijk. Steeds meer ruimte voor de zon. En vanaf zaterdag gaat de temperatuur ook weer oplopen. En die komt lokaal ook boven de 20 graden uit. Dus... Ja, goed weer wat mij betreft. Het blijft het droog. Ja, het blijft ook droog. Het is echt prachtig weer om lekker naar buiten te gaan en van alles te gaan ondernemen. Fantastisch nieuws. Ja, dat vond ik ook. Ja. <laughs> Dank je wel. Ja. Twee blij mensen hier in de studio. Kiep ooit. Minder. Blij onderwerp. Hakenkruizen en Davidsterren... die zijn namelijk in Nieuwekerk aan de IJssel... op garagedeuren, op huizen en op auto's achtergelaten. 41 Davidsterren. De politie is bezig nu met uitgebreid onderzoek. De graffiti is vandaag in ieder geval weggehaald. Dat was nog niet zo toen Hendrik Willem Hofster naartoe ging. Rustige Nieuwbaarwijk in Nieuwekerk aan de IJssel. Hier op een donkerblauwe garagedeur... staat met witte spuitverf een Davidster. Even verderop, ook één op de donkergroene deur van een berging. Ja, dat is dan het uh, Jooste teken. En, uh, maar ja, ook ha haken kruizen. Wanneer ontdekt u dat? Uh, gisternacht, toen ik uh, mijn werk kwam. Uh, ja, het is uh, schandalig wat ze doen uh, steeds. Maar uh, ja, ik heb het al op deze muur ook gehad. Dus uh, nou, ja, dat moeten ze we wel gewoon uh, aanpakken. Het is niet de eerste keer dus? Nee, nee, nee. dat is al uh, de tweede keer al. Ik denk als er iemand uh, niet goed over nadenkt wat hij doet... Denkt u dat het opgeschoten jeugd is of zit er meer achter? Ik denk opgeschoten jeugd. Bent u dan een toevallig slachtoffer of hebben ze u uitgekozen? Nee, ik ben niet uitgekozen. Nee, er zijn al meerdere buren die hetzelfde teken op het huis hebben. Burgemeester Kat van Zuidplas, waar nieuwe Kerk aan de IJssel onder valt. 41 bekladdingen, het lijkt me heel naar voor de inwoners. Ja, dit is uh, een, iets wat je overkomt en uh, waar, waar je van schrikt. En ik merk dat de maatschappelijke impact ook groot is. Waar merkt u dat aan? Nou, de mensen zijn ongerust, denken dat het op hunzelf uh, gericht is... terwijl we eigenlijk nog helemaal niet weten waar het vandaan komt. En ik kan me voorstellen dat het een grote impact op ons leven heeft... En het lijkt alsof iemand een soort van route heeft genomen door Nieuwe Kerk en maar luk met de spuitbus aan de gang is geweest. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Dat zijn ook de geluiden en de signalen die ik van de politie krijg. Die doen ook uitgebreid onderzoek. Daar heb ik ook om gevraagd. Want ik, kijk, baldadigheid komt overal voor. Maar dit soort teksten en afbeeldingen die zijn niet te tolereren. Want wat uh, gaat u daar verder nu aan doen? Nou, de politie is dus nadrukkelijk uh, bezig met het uitzoeken wat ze kunnen vinden. Er is, begreep ik, een handtekening gevonden. Dat zie je vaak bij Graffiti-spuiters. Dat kan aanleiding zijn om een aanknopingspunt te vinden. Daar hebben we ook de hulp van de mensen in het dorp van nodig. Dus ook de lokale media worden daarvoor ingezet om uh, hulp in te vragen. En u heeft een bedrijf in de arm genomen dat het nu aan het weghalen is, hè? Ja, we hebben standaard een contract met het bedrijf. Als we Graffiti in de openbare ruimte hebben, dan wordt het zo snel mogelijk opgeruimd. Ik had het liefst al gisteren gehad, maar vanwege het onderzoek van de politie duurde het al wat langer. En die zijn dus nu druk bezig om zo snel mogelijk weg te gaan. Binnen no time uh, is deze Davidster van de deur af. Nou, hij is er bijna vanaf. Zo, dat is, uh, dat is mooi meegenomen. Het is weg hier wel, maar daar uh, ben ik blij mee. De grote schoonmaak in Nieuwekerk aan de IJssel. Hendrik Willem Hofs was daar. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hebben we nieuws over het centraal opvangorgaan asielzoekers. Daar komt een grote reorganisatie aan. Zometeen meer daarover. Vanavond BNN Today. De situatie uh, is in ieder geval niet beter geworden ten opzichte van uh, een jaar geleden toen kon bezocht. Ja, dan, uh, dan heb je een groot probleem. Vanavond om half negen op Radio 1. Het lijkt alsof er steeds vaker gebeurt, zo'n zware ongeluk. De duels worden harder en ze knallen, maar de rest zijn ook helemaal niet meer bang voor elkaar. Luister en kijk mee op radio 1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op triados.nl voor het prospectus. Dit is Radio 1.